De Nederlandse politie heeft een website uit de lucht gehaald... waarmee wraakporno werd verspreid. Op het platform werden naaktfoto's gedeeld van vrouwen... zonder een goedkeuring. De site zou zijn geregistreerd op de Seychellen... maar de servers staan in Nederland. De politie zou er drie in beslag hebben genomen. Naast het buitenlandse meisje... stonden er ook 400 Nederlandse slachtoffers op. De foto's en video's zouden vooral van exen komen. De politie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen appende bestuurders. Een touringcar. Agenten gaan erin zitten en kijken of bestuurders bezig zijn met hun telefoon. Achter de bus rijden 12 tot 20 collega's een onopvallende politieauto's. Zij krijgen een seintje als iemand met zijn telefoon in de weer is... en schrijven vervolgens een bekeuring uit. En op die manier zijn de afgelopen dagen in Gelderland en Overijssel... al honderden mensen op de bom geslingerd. Het weer vannacht vooral in het noorden enkele buien. In het zuiden vaker droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen vallen er verspreid enkele buien. Later wordt het droger. Het wordt 11 tot 15 graden. En Koningsdag verloopt vrijwel droog. Dit was het NRS -journaal. Complimentjes? Extra aandacht? Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl Select Windows komt met de vraag...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 Langs de lijn en opstreken. Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. Een bijzonder goedenavond. Nog één uurtje langs de lijn en opsteken te gaan. En het is spannend bij die halve finale in de Champions League. Tussen Bayern München en Real Madrid. En die houtkamp. Ja, er is weer veel gebeurd. Een doelpunt voor Real Madrid. Invaller Marco Asensio scoorde nadat er een enorme blunder was van Rafinha van Bayern München. Bal bij Lucas Vazquez. Die gaf hem perfect aan Asensio. En die maakte hem zo nodig nog mooier af. En zo leidt Real Madrid met 2-1 in Munchen tegen Bayer. In Den Haag is er een veldoverwicht, zoals Hans-Andering gaat... voor het premier Rutte bij het debat in de Tweede Kamer... over die verzwegen memo. Ik heb ook nog een dividenddebat bingo... die ik Hans zo even voor wil houden. We volgen het, zoals u merkt, op de voet. En stel je voor, dat bureautje dat al tientallen jaren op zolder staat... blijkt een kunstschat te zijn... Maar hoe komt het daar? En is het geen foute kunst? Ja, het kwam, uh, overkwam Helene Smit. Uh, ze zit hier uh, zo aan tafel om te vertellen over dat verhaal... en wat er met dat bureau is gebeurd. Uh, als u wilt uh, meekijken, om te zien hoe dat bureautje eruit ziet... ik geloof niet dat hij hier uh, binnenkomt trouwens... want het ding schijnt ontzettend vast zwaar te zijn. Uh, maar uh, er is vast iets over te zien. Ga even naar de webcams. Die zijn gratis en voor niets... online op nporadio1.nl te zien. Nu eerst het sportnieuws. Op de dag dat Johan Cruijff 71 jaar zou zijn geworden... heeft Frank Rijkaard het logo van de Johan Cruijff Arena onthuld. Voor Rijkaard, die zelf twee jaar met Cruijff speelde, was het een speciaal moment. Ja, een bijzonder moment op een mooie dag. Uh, ook gepaard met emotie natuurlijk. Het is uh, toch eigenlijk maar kort geleden... Uh, die herinnering blijft. En dat leeft nog steeds voort. De Spaanse wielrenner Omar Fraile heeft de eerste etappe in de Ronde van Romandie gewonnen. De Italiaan Sonny Colbrelli spurte naar de tweede plaats... en de Portugees Rui Costa werd derde. De Sloveen Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Lotto Jumbo nam de leiderstrijd over van de australier Michael Matthews. Marco Minnaert bleefde een hoogtepunt in zijn de carrière. Hij was mee in de ontsnapping van de dag... en kwam op alle vier calls als eerste boven. Minnaert stond voor het eerst op het podium in een World Tour wedstrijd... als strijdlustigste renner en de drager van de eerste bergtrui. De volleybaldames van Sliedrecht hebben de eerste wedstrijd... in de finale van de playoffs gewonnen. Titelverdediger Sliedrecht versloeg Alterno met 3-1. De tweede wedstrijd is zaterdag. Pardon. Adrie Koster gaat uh, komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Willem II. Hij tekent de contract voor drie jaar. De 63-jarige Koster is de opvolger van Erwin van der Looy die begin vorige maand opstapte. Jan Wouters vertrekt bij Feyenoord. De club heeft laten weten het contract met de assistent-trainer niet te verlengen. Wouters, oud-international, heeft drie jaar bij de Rotterdammers gewerkt. Volgens technisch directeur Martin van Geel... wil Feyenoord een nieuwe impuls toevoegen aan de technische staf. Douwe de Vries heeft zijn contract bij Team Lotto NL Jumbo... met een jaar Verlinkt. Daar hebben we het dus over schaatsen in dit geval. De Vries sluit per direct aan bij het trainingskamp van de formatie in Doorwerth. Dan blijven we even bij schaatsen. Jan Dijkema blijft de komende vier jaar voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. De KNSB had hem opnieuw voorgedragen. En aangezien er geen tegenkandidaten waren, is zijn termijn automatisch verlengd. De kansen waren voor Bayern. De doelpunten voor Real Madrid. En Frank. Ja, daar is sinds de 2-1 voor Real Madrid eigenlijk niks aan veranderd. Want daarna twee goede kansen, schietkansen, voor Frank Ribery. Alleen beide keren Navas, die uh, voor ons niet zo'n hele sterke indruk maakte. Goed op zijn plek. En daardoor staat het er nog altijd 2-1 voor Real Madrid in München. En uh, dat is natuurlijk de ideale uitgangspositie. Hoewel, vorig jaar in de kwartfinale werd het ook 1-2. En werd het in Madrid uiteindelijk nog verlengen. Ging Real Madrid wel door naar de finale om die uiteindelijk te winnen. En... Uh, maar nu dus ongeveer dezelfde uitgangspositie. Maar Bayern München, dat zie je aan alles, neemt hier bepaald geen genoegen mee. Het spel ligt even stil, want Carvajal is geblesseerd op de grond gaan zitten. Zeg maar op zijn Robbins op de grond gaan zitten. Want die ging in de eerste helft al heel vroeg de wedstrijd uit... met een spierblessure. Hij was niet de enige. En hij blijkt ook niet de laatste te zijn. Want ook Carvagal uh, lijkt niet fit genoeg... om deze wedstrijd verder af te kunnen maken. En Benzema staat klaar om in te vallen. Dan lijkt me dat niet zo'n hele <lacht> logische wissel... om de rechtsback te vervangen door een spits. Maar uh, dat, uh, dat zou zomaar één van de wissels kunnen zijn. Tenzij Carvagal gewoon verder kan. Hij moet in ieder geval... Één Even buiten de lijnen. En dat betekent dat Real Madrid eventjes met 10 man is. En ze zo weer de bal moeten gaan teruggeven aan Bayern München. Dat dus nadrukkelijk op zoek is naar de gelijkmaker. Ja, de Carvergal gaat weer terugkomen. Uh, mag je de bal ingooien. Dat moet uh, schetsen dat de Kuipers zeggen. Uh, Karim Benzema staat dus klaar om in te vallen. Opvallend dat Cristiano Ronaldo... die uh, heeft nog geen bal op doel geschoten. In de hele wedstrijd die is toch al 64 minuten oud. Uh, Enzema staat klaar om in te vallen. We weten nog niet voor wie. Want hij mag nog niet invallen. Als Bayern München de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Een uh, wedstrijd dus. Ja, Frank zei het terecht. Vorig jaar ook uh, was het kwartfinale. Toen werd het in München 2-1 voor uh, Real Madrid. En in, uh, uh, in uh, Madrid werd het toen 2-1 na 90 minuten. Maar toen was er een uh, magistrale Ronaldo die drie keer scoorde in totaal. En ervoor zorgde dat de finale toch voor Real Madrid was. En die zouden ze later ook nog winnen. Bal bezit voor Bayern München willen natuurlijk iets terugdoen. Kimmich aan de rechterkant heeft de bal. Kijk, die loopt er vrij? Niemand. Weinig bewegingen. Uh, overigens uh, Ribéry. Twee grote kansen. En ik zag dat hij in zijn uh, haar het nummer 7 heeft geschoren. Dan laat het nou heel toevallig ook nog zijn nummer zijn. Ja, FR7. <laughs> Aan de andere kant loopt CR7. Ja. Die is ietsje beroemder. En nog een klein beetje beter ook. Daar gaat James uh, Rodriguez... Tegen zijn eigenlijke werkgever dus probeert een bal voor te zetten. Gaat via een verdedigend been over de achterlijn. En Carvajal gaat zo uitvallen. Want die zit alweer op de grond. En die weet, dit gaat niet verder zo. En dat weten ze bij Madrid nu verder ook. Intussen zien we wel dat Benzema zo gaat invallen. Maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat hij voor... Carvagal gaat komen, toch is hij de enige die daar op dit moment ja. klaar staat. En het bord is ook. Al en Carvagal hard. met zijn rug, nummer 2. Ja. ja, het gaat toch gebeuren. Verdedigen eraf en aanvaller erop. Dan zal er binnen de lijnen iets moeten gaan veranderen. Dan zal er toch echt iemand op de bek moeten gaan spelen. ...bij Real Madrid. Daar wordt nu ook driftig naar gewezen. Zidane die wijst naar de andere kant van het veld. Jij moet daar rechts gaan spelen. Wij kunnen niet zien wie die jij precies is. Maar hij heeft in ieder geval gezien dat diegene het begrepen heeft. Want duimpje gaat de lucht in. Carvagal baalt. Hij gaat naar de kant. Benzema is blij. Hij mag erin. Misschien kan hij een ondersteunende rol bieden voor Ronaldo. Om toch nog zijn doelpuntje in deze wedstrijd mee te pikken. Want hij scoorde tot nu toe altijd in de Champions League. Iedere wedstrijd minimaal een keer. Ja, benieuwd of dat inderdaad gaat lukken. Want uh, die 15 doelpunten die hij in de Champions League heeft gescoord. Dat is echt uh, een, een gigantisch iets. Carver nu even in gesprek met zijn trainer, met Zinedine Zidane. En dan gaan uh, alle spelers hun plekje op, opzoeken. Als de hoekschop voor Bayern is genomen, komt de bal voor het doel via Kimi. Die kan er koppen en kan gekomt worden. En daar is Müller. Müller oh. kan weer niet scoren. Wat scheelt het weinig. En de uh, bal gaat... Uh... ...naar buiten en ik zie Lewandowski niet liggen, niet ligt daar. Nou, dat gaan we zo meteen zien, Mule. want het spel gaat uh, gewoon verder. Müller ligt daar uh, in het strafschopgebied, in het doelgebied zelfs. Maar Bayern München, of uh, Real Madrid, gaat in de aanval. Met de opening naar de rechterkant is niet goed van Asensio. Maar weer zit uh, Real ertussen en Real doet het goed. En uh, Bayern München heeft toch wel wat moeite, maar... Die... ...die mogen er ook wel ingaan hoor. Willer geven nu ook weer een hele grote... ...maar uh, die ging er niet in. Hij staat ondertussen weer Het loopt hopelijk... ...voor hem weer als rondje. Ja, dat is toch misschien het verschil tussen Real Madrid... ...dat hij in eigen land wat meer grote wedstrijden moet spelen... ...dan dat uh, Bayern München dat moet doen. Dat de daar toch wat groter is. Dat je net wat eerder bij de bal bent als verdediger... ...dan als aanvaller in uh, deze wedstrijd. Want Bayern heeft al heel veel van dit soort... ...bijna kansen gekregen die ze dus niet konden afmaken. Ze hebben ook al een aantal... Hele de goede kansen gekregen die ze ook niet hebben afgemaakt. En daarmee kom je dus uiteindelijk in de problemen. Nu krijgen we nog een herhaling te zien van uh, die kans. Waar Müller nog vraagt om een... Uh penalty. Omdat Ramos daar, die krijgt hij overigens eerst een duw van Lewandowski. En dan maait Müller gewoon mis. Dan kun je vragen om een penalty wat je wil. Maar uiteindelijk ligt het gewoon in jezelf. Dat je volledig mismaait. En uh, dat doet hij uh, inderdaad vlak voor de doellijn En hij hoeft er eigenlijk die bal alleen nog maar over de doellijn heen te tikken. Maar dat doet hij dus niet. En daarom staat er nog altijd 2-1 voor Real Madrid in München. En zijn we 68 minuten onder de... Dan stond Lewandowski buitenspel bij die uh, actie. En uh, denk ik dat als de bal gescoord werd, dat hij toch... Uh, ...afgekeurd zou worden. Nu heeft Ribéry de bal aan de linkerkant. hij wordt wel wat sterker. Trekt er binnen. Weer Ribéry schiet. en gaat weer niet in het doel. Gaat naast. Wordt aangeraakt door Navas. Die het goed doet in deze wedstrijd. Heeft een paar mindere momenten gehad. Maar de afgelopen 10, 15 minuten doet hij het uitstekend. Drie keer op het inzet van Frank Ribéry. En de hoekschop is alweer snel genomen. Maar iets te snel. Want niemand stond eigenlijk klaar. Wel Kimmich Die de bal heeft gepaast. Via... Uh, Ravinha gaat de bal naar de linkerkant. Weer terug naar Ravinha? Nee, uh, ja, toch. Uiteindelijk gekozen door Ribery En dan is het Lewandowski die de bal uh, naar buiten geeft. En uh, uh, gaat uh, Ribery weer lopen met de bal? Raakt de bal kwijt? Kan er overgenomen worden door uh, Casimiro. Die meer nu als uh, rechtsback is gaan spelen bij Real Madrid. Na het vertrek van Carvajal. Uh, wat bedrukte gezichten bij uh, de mensen van Bayern München. Want Bayern München staat achter met 2-1. Ja, zelfs de Eva. Voorzitter vindt het niet leuk, zie ik. Die uh, had misschien op een, na gisteren op een wat leukere wedstrijd uh, gehoopt. 70 minuten inderdaad onderweg. En daar komt een uitbraakmogelijkheid voor Real Madrid. Niet goed gegeven van Ronaldo in de richting van Marcelo. Maar als je Ronaldo bent, word je dat door je ploegenoten onmiddellijk vergeven. Dat mag ook wel, zeker ook in deze Champions League campagne. Hij heeft zo'n beetje in zijn eentje voor de nagenoeg totale productie van Real Madrid in dit toernooi gezorgd. Bayern München tussen in de aanval over de rechterkant van het veld. De linkerkant van het veld natuurlijk met Ribery. Vasquez is nu de nieuwe rechtsback geworden. Ribery wordt daardoor ook voortdurend gezocht. Want het is natuurlijk niet echt een verdediger. Casemiro moet daarom ondersteunen. Doet hij goed. Real Madrid kan overnemen. Ronaldo krijgt een klein tikje. En dat kleine tikkie is genoeg om Real Madrid weer opnieuw in balbezit te krijgen. 20 minuten nog heeft Bayern voor minimaal een gelijkmaker tegen Real Madrid in München, Want het staat achter 2-1. In, het Groningse, in het... het Groningse Appingedam is al zes weken een hongerstakingskamp. De gedupeerden strijden daar dag in dag uit tegen de gaswinning. Het gaat nu zelfs zover dat de actievoerders op Koningsdag de Republiek Uniek Groningen uitroepen. Willem-Alexander komt daar immers op bezoek. Verslaggever Rijnom Meijer bezocht het kamp in de aanloop naar de annexatie. Ik ben Harry Loco, singer-songwriter, maar ook activist. Harry, jij zit met je gitaar op schoot. Jij gaat semi-live een liedje doen. Ja, dat nummer heet Freedom. En dat draag ik op aan het kamp, aan de actie, aan het Nieuwe Republiek. Iedere revolutie heeft een song, zeggen ze dan wel. En dit is de bevrijding van Groningen eigenlijk. Daar beginnen we gewoon vrijdag mee. Freedom, another word. Is so ja, ik ben onderdeel van uh, de ceremonie. Ik gaan we niet veel over zeggen, maar dat wordt heel spannend. Ceremonie? Ja, absoluut. Kunnen we er wel wat over vertellen? Nou ja, goed, we gaan uh, natuurlijk wel een paar ministers al voorstellen. En we gaan de president bekendmaken. Dus uh, ja, een republiek moet natuurlijk wel geregeerd worden. Maar het is zeker geen geintje dus? Nee, absoluut niet. Ook, ook de occupatie van het land. Ik bedoel, dit is nu ons land... Daar hebben we recht op. Het is genoeg van ons gestolen. Het is klaar. Dit is ons stukje land. En als de koning hier wil komen, moet hij zijn paspoort meenemen. En dan moet hij eerst door de controle. En dan gaan we allemaal kijken of we toestemming verlenen om hier naar binnen te komen. Freedom. Waarom doen jullie dit nou eigenlijk precies? Wat is er nou zo erg aan dat de koning hier komt in Groningen? Wij ervaren dat een beetje zo van... hij komt hier een feestje vieren, terwijl wij hier in de ellende zitten. Ik bedoel, dat is not done. Ik ben uh, Ines Witjes. Dat anti-Koningsdag sentiment, hè? hoe groot is dat? Ja, nou ja, dat is groot. Kijk, de koning die heeft ons zo in de steek gelaten. Niets van hem gehoord, hij reageert nergens op. Ja, en wij vinden het gewoon totaal ongepast en zeer provocerend... dat hij gewoon wel zijn feestje nu uh, in Groningen gaat vieren... wat werkelijk in de miljoenen loopt. Je zit in feite een rampgebied. Dan ga je toch niet hier een feestje vieren? Hoe haal je het in je hoofd? Daarbij komt nog dat hij als staatshoofd notabene... dingen voor ons zou kunnen doen. Hij moet voor de Groningers gaan staan... En niet aan een beetje handjes lopen klappen en mensen laten buigen en dat soort dingen. Nee, als je echt koning wil zijn, dan moet je ook zich als koning gedragen. Een dag of vijf geleden kwam er wel naar buiten dat de koning dus zelf bijvoorbeeld geen aandelen heeft in Shell. Dat zou jullie goed moeten doen. Zeg maar helemaal niks. Laat je het bewijzen. Je gelooft het niet. Nee, ik geloof het gewoon niet. En hoe officieel is het? Nou ja, ik denk dat wel dat dit gewoon een begin is van echt een heel serieus iets. Kijk, op het moment dat jij gewoon inderdaad een republiek uitroept... dan hebben we natuurlijk ook kans dat we dadelijk door de ME hier weggesleept worden bijvoorbeeld. Hè. Maar beangstigt je dat dan niet tegelijkertijd? Want je, je begint iets, maar voor hetzelfde geld word je hier van trein geveegd dan een week later. Wat hebben wij nog te verliezen dan in Groningen dan? Het is Kijk, een beetje alles of niets. Ja, het is alles of niets. Ons land is kapot... Helemaal kapot, helemaal naar zijn goud. Vanaf de ceremonie laat het een beetje vrij. Dan wordt het een soort peace picnic, zeg maar. En dan kunnen mensen met elkaar in gesprek, want dat is zo belangrijk. Dat zien we hier ook. En wat ook belangrijk is, dat andere mensen ook uit Nederland, die helemaal zat zijn, een beetje van Koningsdag, hè, van eten, vreten en zuipen, dat ze hier komen om hier op een andere manier zo'n dag te beleven. Maar het wordt wel een vredig festival, hè? Absoluut. Er is geen andere manier dan op een liefdevolle manier hiermee om te gaan. Free. Gelukkig komt er aan het eind van het gesprek nog een glimlach op je gezicht. Ja, altijd hè. Dat moeten we niet vergeten te blijven zeggen. Ja. Hoe naar het ook is, er wordt ook nog steeds gelachen. Absoluut, dat is echt een van de manieren om inderdaad gewoon recht te blijven. Vanaf vrijdag is er een nieuw land op deze planeet. En dit is de Republiek Uniek Groningen. En er krijgt niemand een spel tussen. Niemand. Nou, wees welkom op de alternatieve Koningsdag al daar. Maar let wel, er wordt in die nieuwe Republiek geen alcohol geschokt. Emoties lopen op bij Bayern München tegen Real Madrid. Andy. En we zeiden al dat Ronaldo niet gezien was. Maar hij scoorde wel zojuist. Maar het doelpunt werd terecht door Björn Kuipers afgekeurd. Vanwege een hensbal die daar aan vooraf ging. Maar hij maakte hem wel mooi af. Nu een vrije trap van Tony Kroos. Bal voor het doel. Wordt weggekomen uit de verdediging door Mats Hummels. En dan kan... Uh, Bayern niet in de avond gaan. Want de bal is alweer bij Real. Maar de is niet goed richting Ronaldo gaat over de zijlijn. Aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant van het veld. Waar Kimmich mag gaan gooien uh, voor Bayern. Dus aan de rechterkant van het veld. Want uh, Kimmich is de rechtsback. Hij mag het gaan doen. Nog een kwartier te gaan. Bayern leidt uh, niet. Met, uh, maar leidt met een uh, lange ei tegen Real Madrid. En mocht u zich afvragen hoe gaat het met Arjen Robben. Hij is helaas al heel snel in de wedstrijd. Na acht minuten uitgevallen met een blessure. Terwijl wij nu een andere uh, wissel, de laatste wissel zien. Tolisso gaat komen voor Gavi Martinez. Ja, er moet uh, iets aanvallender gespeeld nog uh, gaan uh, worden. En uh, in die uh, slotfase een kwartiertje nog te gaan. En dan moet je wel de bal in de ploeg houden trouwens. Benzema heeft hem nu, pikt hem op. Strafschap moet in inschieten. Maar een moeilijke hoek. En dus kan Ulreich nog redding brengen. Ten Ouwano trouwens, de bal dreigde onder hem door te gaan. Maar hij kreeg net op tijd zijn knie tegen de grond om dat te voorkomen. Nu kan Bayern proberen om te schakelen. Dat proberen ze ook wel, alleen kan het niet snel genoeg. Want Lewandowski is de meest diepe man. Die staat stijf aan de zijlijn aan de linkerkant. En dus wordt het wat ingewikkeld. Kuiper staat in de weg. Die heeft al ruzie gemaakt met Thiago Alcantara. En nu maakt hij ruzie met Toliso. Hij loopt wel vaker in de weg. Is me opgevallen afgelopen weekend deed hij dat ook. In de Nederlandse competitie. Tot twee, drie keer toe. Uh, nee, in de bekerfinale was dat. Tot de twee, drie keer toe liep hij in de weg. En vandaag dus ook weer. Dat is uh, niet heel handig. Want als je ergens voetballers boos mee krijgt... dan scheidsrechters ze in de weg gaan lopen. En uh, dat overkwam dus Tolizo. Gavi Martinez ook geblesseerd naar de kant. Die, uh... Dr. er Muller de heet hij in zijn volledigheid. Heeft het er maar druk mee? Want het is al de derde geblesseerde speler die naar de kant gaat. Meer keuzes heeft de trainer uh, Joep Heinkes op dit moment niet. Ingooi voor Real Madrid, maar wel ingeleverd. Ja, ingeleverd. En dan uh, is het uh, Thiago die. Uh... Uit een moeilijke positie de bal probeert weg te werken. Dat lukt ook niet. Want Kroos heeft de bal opgevangen. Gaat hij naar de linkerkant, naar Marcelo. Maar Marcelo wordt door Kimi goed van de bal afgezet. En dan kan Bayern München in de gaan. Doet dat over het as van het veld. Nu de bal naar de linkerkant. Gezocht wordt er naar Ribéry. En die is gevonden. Maar Ribéry wordt nu door twee man in de gaten gehouden. Na het vertrek van Carvajal zien we Marcelo en Lucas Vazquez. Met z'n tweeën zo'n beetje die rechterkant achterkant, zijkant in de gaten houden. En dat lukt heel aardig. Waar je nog altijd wel in bal bezit. Maar nu niet meer. Want Marcelo heeft de bal. Maar verspeelt hem. En dan een overtreding. Zo lijkt mij inderdaad. Daar horen we wat laat. Het fluitje en een gele kaart voor Casemiro. Inderdaad de overtreding gemaakt op James Rodriguez. Het duurt even. Kuipers gaat eerst even kijken bij de Colombiaan Hoe het daarmee is. En Casemiro is dan namelijk ook in de buurt om weer overeind te trekken. Hoezo ik een gele kaart? Ja, uh... Daar zal, daar zal je wel genoeg voor gedaan hebben. We moeten er ook een klein beetje om lachen. Dat is een eigen reactie misschien ook wel. Een klein beetje dat hij... Want dat moest uiteindelijk wel links of rechts wat gele kaarten gaan vallen. Zo zachtzinnig gaat het er niet aan toe in deze wedstrijd. Hij is te laat. Neemt Games Rodriguez mee. En Dus loop je daar het risico om een gele kaart op te pikken. Zeker als je met twee benen naar voren toe verdedigt. Vrije trap op een aardige positie voor Bayern München. Kijken wie ze zich daar achter zetten. Normaal gesproken is dat een klusje voor is. Zou zomaar kunnen vanaf die afstand. Maar die is te geblesseerd. Dus Thiago. Thiago al kan. TNA. En Robbe had het ook wel gekund daar vandaan. Maar het is uh, Thiago die het uh, gaat doen. En die gaat de bal richting de tweede paal uh, gooien. Want het gaat niet direct op doel. Daar komt die bal inderdaad richting die tweede paal. Wordt gekopt, wordt teruggekopt. Maar weggewerkt door Sergio Ramos. Opgevangen door Bayern München. Slecht ge gedaan hoor. Is dat... ...door uh, Rafinha... ...die de bal uh, moeizaam terugkomt... ...en dan duurt het lang voordat de bal weer naar voren gaat. Thiago Alcantara heeft uh, de bal... ...heeft het uh, krijgt hem terug. En loopt in de middencirkel... ...en dan weer een hele slechte bal... ...nu uh, uh, richting Rafinha... ...die met moeite de bal kan binnenhouden. Ja, als je 2-8 staat en je geeft de bal bijna weg... En dan uh, kun je gewoon uh, de tegenstander een beetje jouw kant op laten gaan. Dat is niet goed. Ik kijk naar de klok. Ik zie bijna 79 minuten staan. En dat betekent dat het uh, bijna afgelopen is. Nog 11 minuten. 1 voor Bayern München. 2 voor Real Madrid. Ja, daar zijn we weer. Dat is fijn. We willen even naar Den Haag, want Hans Andringa is daar het debat op de voet aan het volgen. Het debat blijkbaar nog steeds bezig, Hans. Ja, dat klopt. Ik, ik zag net op Twitter een uh, dividenddebat bingo uh, voorbij komen. Ik, vond hem, uh, ik zie daar dingen in staan als genante vertoning. Naar en geweten, Partijkartel, dat was onhandig. Achterkamertjespolitiek. Dat kan ik mij niet herinneren. Zijn dat uh, woorden die jij al meteen af kunt strepen? Ja, dat zijn woorden die uh, hebben vandaag wel uh, in diverse varianten uh, geklonken... Uh, premier Rutte die heeft in de loop van de avond wel gezegd... van ik had het best wel handiger aan kunnen pakken. Dus ik ben op sommige punten misschien niet helemaal goed bezig geweest. He. Ik had gewoon moeten zeggen, uh, die stukken uh, die zijn er wel... maar die krijgt u niet, want gezien de regels die er rondom een formatie zijn... Uh, zijn deze geheim, dus uh, ja, u krijgt ze niet. Dat nee. heeft hij niet gedaan, dat was een inschattingsfout. En daarom zei hij ook uh, in het debat van... we moeten na afloop maar eens even kijken of die regels zoals we ze nu hebben opgesteld met z'n allen... of die in nou ieder geval zo uh, te handhaven zijn. Want je zit in een rare situatie met een kamer... die wel vers gekozen is, maar niet kan controleren... wat er aan zo'n onderhandelingstafel gebeurt. Laten we eens even luisteren naar wat Rutte daarover zei. Ja, ik, ik denk dat dit alles op zich aanleiding kan zijn... om in het kader van een evaluatie van de formatie... en ik dacht dat die ook nog uh, nakend is... Ja. om in het kader van een evaluatie van de informatie opnieuw met elkaar, ons te beraden op... hoe gaan we om met die informatiepositie. Want het is natuurlijk een precair, staatsrechtelijk moment. Er zit een demissionair kabinet, dualistisch. En er is een monistische situatie waarin op basis van een Kamermotie... een deel van de Kamer aan het onderhandelen is... om te kijken of er een meerderheid is te vormen in deze Kamer voor een nieuw kabinet. En dat zorgt voor een soort uh, vacuüm waarin je uh, niet echt een uh, kabinet hebt dat, dat aan het roer zit... maar alleen maar uh, ja, de zaken waarneemt. Terwijl een nieuwe ploeg al bezig is om te kijken van... hoe gaan we straks uh, verder. Nou, die regels die we nu hebben... het blijkt nu wel uit dit debat ook... dat die uh, misschien voor verbetering vatbaar zijn. En Rutte geeft dan nu weer toe aan de oppositie... dat hij daar best eens naar wil kijken. En dat geeft ook wel een beetje de situatie weer uh, in dit debat. Dat uh, Rutte, die staat er toch behoorlijk soeverein... alle aanvallen van de oppositie van zich af te houden... Hij Beantwoord zoveel mogelijk vragen en houdt niet op om te blijven herhalen wat zijn verdediging is. Ik had er op dat moment geen herinnering aan, en uh, we hadden het natuurlijk wel beter kunnen doen. Nou, Of dat allemaal genoeg is voor de oppositie uh, in de schorsing die straks gaat komen, zullen ze ongetwijfeld bij elkaar gaan zitten om een motie te bespreken en mogelijk in te gaan dienen van... dienen we een motie van wantrouwen of van afkeuring in... over de hele gang van zaken tegen premier Rutte? Dat is eigenlijk de vraag die op dit moment... in de dying seconds van dit debat boven de markt hangt. Ja, ik heb zo nog één kort vraagje, Hans, Misschien kun jij die wel beantwoorden. Ik las ook ergens, dat ik hou zo'n vlog van NOS bij op mm -hmm. het schermpje. Hier. Er was geen motief om geheimzinnig te doen, dat Rutte dat zegt. Maar wat mij een beetje daarin steekt is dat... ja, het is natuurlijk zo, in dat document, dat ambtelijke document... staat eigenlijk vooral, als je het een beetje doorleest, doe het niet. Er is eigenlijk helemaal geen goede reden voor het helpt eigenlijk helemaal niet zoveel uh, en, en het kost hartstikke veel geld uh, dus, dus je zou kunnen zeggen hè, omdat ze natuurlijk ervoor hebben gekozen om het wel te doen dat kost veel geld uh, dat dat er wel een motief is om dat stuk maar niet ja om je dat maar niet te herinneren of dat maar niet naar boven te laten komen ja, Rutte die uh, zei die opmerking, of hij maakte die opmerking: van er is geen reden om het ge uh, geheim te houden. Omdat hij op dat moment ook helemaal niet wist dat er zo'n stuk uh, was. Hij houdt me steeds vol dat hij daar geen herinnering aan had. Dus waarom zou hij iets geheim willen houden waar hij geen herinnering aan had? Ja. Dus op het moment dat het dan wel blijkt te zijn hebben ze dan ook besloten van, oké, okay, hier is nu al zoveel gedoe over... en we hebben toch al toegegeven dat die stukken er zijn. Laten we voor één keer een uitzondering maken... en ze wel openbaar houden, maken. Ja. En dan nog vind ik het eigenlijk raar, want je, ze hebben dus een beslissing genomen... over iets wat 1,5 miljard uh, of 1,4 miljard kost. En zonder dat ze dus echt goed alle stukken hebben gelezen. Ja, het waren er dan misschien heel erg veel. Maar ja, hier hebben toch ambtenaren aangewerkt met, met verstand van zaken. En dat hebben de mensen die beslissingen genomen niet eens... Uh, ja, is, is hen niet eens ter oren gekomen. Nou, uh, die argumenten die zijn wel uh, ter tafel uh, gekomen. Maar is zowel door Rutte als ook door de andere fractieleiders... die aan die onderhandelingstafel zaten, is gezegd van... Uh, het hele pakket hebben wij beoordeeld. Dus er zat ook in, hoe gaan we brievenbusfirma's aanpakken? Wat gaan we met de BTW doen? Wat gaan we met andere belastingvormen doen? Ja. En daar maakte die dividendbelasting deel van uit. Maar we hebben niet alleen specifiek daarna gekeken... maar naar het hele pakket. En daar hebben we een politiek oordeel over geveld... of dat acceptabel was. Oké, okay. okay. Hans Andringa vanuit Den Haag, Dankjewel. je Bayern heeft het lastig thuis, tegen Reem dit. En stevend af op een nederlaag. En hier Frank. 84 e minuut zit het in en Real Madrid 2-1 voor en Bayern is naast op zoek naar die gelijkmaker. Maar het heeft ontzettend veel moeite om nog kansen te creëren. Hummels is inmiddels mee naar voren gegaan, die loopt er al een tijdje rond. Maar echt aanvallend gevaarlijk is hij nog niet geweest. Gimic met een moeizame aanname, in één keer een kapbeweging. Uiteindelijk komt hij wel gewoon in balbezit. Nu draait met zich vast en kan Real Madrid er even afkomen. die proberen nog in de in de counter nog iets te betekenen. Eigenlijk zijn ze daarop aan het wachten. Dat ene momentje dat ze Ronaldo de diepte in kunnen sturen. Daar zitten zij naar te loeren. Intussen is het voor Bayern München... bijna onmogelijke opdracht geworden... om de 150ste Champions League zegen... van Real Madrid tegen te gaan houden. En Real Madrid en Ronaldo die staan garant... voor het ene record na het andere. En 150, 149 was een record... 150 is dat ook. Ja, knap hoor. Grote club... Ja, weet nou hoe je het ook bent verkeerd. wissel, nog gezien bij Real Madrid. Kovacic is gekomen. En Casemiro is eruit gegaan. En Bayern gaat weer in de avond via de linkerkant. Hij probeert uh, iets leuks te doen. Uh, Thiago heeft de bal gekregen. Hij zoekt naar Ribery, vindt Ribery. Aan die linkerkant. Ribery nu met een voorzet. Richting wie? Ja, richting Marcelo. Die uh, eigenlijk een beetje onverwacht die bal krijgt. En hem uh, niet echt lekker wegkrijgt Dat uh, doet Sergio Ramos ook niet helemaal goed. En dan Benzema en uh, Cristiano Ronaldo. Eigenlijk maar één keer gezien. Ronaldo toen hij scoorde maar wel uh, vlak daarvoor. Hens maakte. En voor de rest weinig van mogen genieten. Maar dat... Uh, zal Hush weer een keer gaan komen in een of andere wedstrijd. Uh, anderhalve finale of misschien wel de finale. bezit voorbij in München. We zitten in de slotfase. Nog 4,5 minuut. Bij München aan de linkerkant met Ribery. Ribery. Tolisio komt daar even ondersteunen. Kijken of hij ook de bal kan krijgen. Eigenlijk staat hij meteen in de dekking. Want Kovacic uh, loopt daar goed uh, te verdedigen. En krijgt Ribery uiteindelijk een tikkie van Vasquez. Die daar een beetje om moet lachen. Maar het is wel weer een mogelijkheid voor uh, Bayern München om een vrije trap te krijgen en daar wat mee te gaan doen. Want uit voetbalmomenten, uit lopend voetbal, is het heel moeilijk. Real Madrid heeft bijna iedereen achterin staan. Eigenlijk iedereen behalve Ronaldo. Die is nu ook wel weer mee terug. Want die kan namelijk verdedigend goed koppen. En nu staat iedereen te wachten op die vrije trap van Bayern München. Alleen moet Modric nog even op de juiste afstand gezet worden. Ja, bal aan de linkerkant van het veld voor Bayern München. Meter 4. vier. Van de uh, hoek vandaan. Games staat erbij en Thiago staat erbij. Thiago voor rechts en Games lijkt hem te gaan doen met links. Inderdaad, Games met de voorzet. Bal wordt weggekoopt en wordt in één keer erin geramd. En dan is het Sergio Ramos die het blok zet. En dat is misschien maar goed ook, want het zag er gevaarlijk uit. Een schot van heel ver. We zitten in de slotfase, nog 3,5 minuut. Bayern nog altijd achter tegen Real Madrid. 2-1. En Radio 1.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 ja, Je hoort gelachen, maar dat hoor je inderdaad daar. Special prize, voor jou. mij. Ja, special prize. Dat heb ik wel heel vaak gehoord een Special prize. Ja, wie dat wel uh, doet en, en wel die teksten uitkraamt... riskeert een boete van 450 euro. Kijk, kijk, niet zo. Langs de leen en opstreken. Dat doppeltje dat willen ze zo graag. De Duitsers van Bayern, München, maar gaat het ook lukken. En die en Frank. Twee minuten officiële speeltijd nog. En het had er toch bijna ingezeten. Lewandowski gaf het laatste tikkie. Maar die mikte net naast de verkeerde kant van de paal. Nu is het Müller die achter een bal aangaat. Maar daar zit Sergio Ramos naar de tijd tussen. Werkt weg via Marcelo. Of echt weg gaat die bal niet. Er wordt opgevangen door Kimich Bayern is steeds nadrukkelijker op zoek naar die gelijkmaker. Het staat 2-1 voor Real Madrid in München. Toliso met een voorzet richting de penaltystip. Balletje klaarleggen. Lewandowski, maar voor wie dan eigenlijk? Ribery is namelijk te laat en te ver weg. En dan zou Real Madrid kunnen omschakelen via Kovacic. Die wordt omvergekegeld. Ten koste van een gele kaart voor Thiago Alcantara. En dan krijgt Real Madrid de gelegenheid om deze wedstrijd rustig geblesseerd uit te voetballen. Want die kunnen dan lekker blijven liggen. En de persoon van is net ingevallen, die heeft natuurlijk ontzettend veel pijn. Die kijkt naar de klok en denkt oeh, ik heb denk ik nog voor een zekere minuut pijn. En nu geen gezeur van Thiago. Die bij alle beslissingen van Kuipers enorm tekeer ging. Maar als hij hier nog over tekeer zou gaan, ja, dan moet hij echt stoppen met voetballen. Want dat was een belachelijke actie. En ik kan me wel een beetje je voorstellen dat je pijn hebt aan je zij als je iemand zo binnenkrijgt. De vrije trap is ondertussen wel genomen. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Gaan zo dadelijk het bord krijgen van de vierde man. En die vierde man, dat is Charles Schaap. Die gaat straks het bord omhoog brengen als er geen vrije trap wordt gegeven... ...aan Marcelo, die ver opkomt. En Bayern München kan uh, overnemen. En men blij is bij Bayern op de tribune in ieder geval... ...dat Marcelo geen vrije trap geeft. Het spel gaat verder met Bayern München aan de linkerkant. Ja, Marcelo is weg, maar uh, Bayern gaat over de andere kant uh, aanvallen. Oh, Asensio moet daarmee helpen verdedigen. Hij komt nog net op tijd door het balbezit voordat uh, Müller daar gevaarlijk kan worden. Vier minuten extra tijd krijgen we erbij. Vier minuten de tijd minimaal voor Bayern om nog een doelpunt erbij te schieten. Toliso schat die bal totaal verkeerd in. Kan hem niet binnenhouden. Laat die bal over zich heen stuiteren, over de achterlijn. En dan nou kan Real Madrid gaan treuzelen met het nemen van die doeltrap. En nog altijd geblesseerd Marcelo. Die is nu bij de middenlijn aanbeland met een pijnlijke heup zo te zien. Of een pijnlijke kont, want daar zit hij eigenlijk meer aan dan aan zijn heup, moet ik eerlijk bekennen. Maar hij kreeg een behoorlijke beuk te verwerken van Sule... En uh, daar moet hij eigenlijk nog steeds een beetje van herstellen. Maar hij kan beter maar zorgen dat hij weer terug op zijn plek komt. In ieder geval zorgt Navas ervoor dat hij daarvoor alle gelegenheid krijgt in de extra tijd. Nou, hij had wel gelijk hoor. Hij viel echt mooi op ze komt. Ja. En uh, daar deed het pijn. En Marcelo nog even na mekkeren en mokken. Uh, staat alweer. Is natuurlijk een keiharde jongen. De Braziliaan. Een echte verdediger. Die ook in aanvallend opzicht wel wat kan. Dat blijkt ook wel. Want zijn gelijkmaker was de 1-1 in uh, deze wedstrijd. Nadat uh, Bayern München via Kimmich op voorstelling was gekomen. En Asensio 2-1 heeft gemaakt voor Real. Dat is de stand in de slotminuten van deze wedstrijd. Vier minuten extra tijd. Daar is er ruim één van voorbij bal bezit voor Bayern München. Bal gaat de diepte in, maar niet goed genoeg. Bayern heeft niet goed genoeg gespeeld. Zeer slordig. En uh, de rechte uh, voorsprong, terwijl er nu een buitenspel is, daar wacht ik even op. Op de vlag aan de rechterkant van uh, Zijnstra, van Hermin Zijnstra, die het goed doet. En de vrije trap komt dus voor Bayern München. Twee van de vier minuten zijn er voorbij. De vier minuten extra tijd. Ja, en dan is het uh, wachten op de laatste aanval misschien wel van uh, Bayern München. Nou, wel, zo ongeduldig zullen ze uiteindelijk niet zijn. Ronaldo nog altijd naarstig op zoek naar die goal in deze wedstrijd natuurlijk. Want ook hij wil uh, die reeks volhouden. De kans dat dat gaat gebeuren. achter ik inmiddels een bijzonder klein. Twee minuten extra tijd nog. Te gaan. Minimaal moet je er dan ook meteen bij zeggen. Toliso die even een balletje breed legt op Zulet, de hoogte van de middenlijn. Bijna iedereen nu op de helft van Real Madrid. Bal naar Kimmich. Halverwege de helft van Real Madrid aan de rechterkant van het veld. Gaat er nog iemand diep? Dat is inderdaad Toliso die dat doet. Probeert de 16 in te combineren. Had misschien beter zelf door kunnen lopen. Nu gaat Sergio Ramos op avontuur. Samen met Benzema. Die houdt eerst de bal tegen. Houdt hem dan niet in balbezit. En dan kan Bayern nog een keer gaan proberen een aanval op te bouwen. Via de linkerkant, via Ribery. Ribéry. Veel kansen gemist. Te veel. Heeft er zeker drie gehad. Maar minimaal één van uh, in moest. Maar Navas heeft het zeker in de tweede helft goed gedaan. De keeper van Real Madrid. We zitten in de slot. Minuut van deze wedstrijd. Vier minuten extra tijd zijn er drie van voorbij. En nu weer bal bezit voor Bayern München. Het publiek wil graag dat er nog iets gebeurt. Maar gaat er ook iets gebeuren? Nee. Want weer zegt de bal van Toliso. komt hij bij... En Ribéry uiteindelijk. Nee, ook dat niet. Want Ribéry kan de bal niet onder controle krijgen. En dan rolt de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden. En zo tikken de seconden weg. En allemaal in het nadeel van Bayern München. Ja, want die laatste aanval zit er dus denk ik niet eens meer in. Opgejaagd door Ronaldo ging uiteindelijk die bal over de zijlijn. Vasquez is degene die daar gooit. Maar levert wel meteen weer in bij Thiago is dan centraal op het middenveld. Die kan dan nog één geniale paas versturen als hij daarvoor de kans krijgt. Kroos, die eigenlijk alleen maar verdedigend zijn werk heeft gedaan... wel goed heeft gedaan. Want verder hebben we hem niet of nauwelijks gezien. Maar wel zijn werk goed gedaan. Ribéry nog één keer de achterlijn halen. Navas zit er dan tussen voordat Müller erbij kan komen. Müller had graag die bal over de doellijn gezien. Maar Ribéry trok de bal terug vanaf de achterlijn. En dit lijkt dan de laatste kans te zijn geweest... Voor Bayern München in deze wedstrijd om nog een 2-2 te maken. Ze gaan verliezen van Real Madrid. Maar ze zijn het gewend dat ze gaan verliezen van Real Madrid in uh, eigen huis. Dat overkwamen ze namelijk vorig jaar ook. En daar horen we het laatste fluitsignaal van Björn Kuipers. Volgende week dinsdag, 3 turn in Madrid. En wat gaat Madrid met een zeer prettig gevoel terug naar de eigen stad. Want een uitwedstrijd bij Bayern München. Winnen met 2-1, dat is bijzonder prettig. Dinsdag, 3 turn, Uitslag, Bayern München 1, Real Madrid 2. I remember when, I remember, I remember when I lost my... Never let go and so much Barkley crazy, zeker. Ja. Wat doe je als het lelijke oude bureau dat al sinds mensenheugenis op zolder staat weg te stoffen, een grote kunstschat blijkt te zijn? Dat is de vraag waar Helene Smit werd geconfronteerd. Ze besproot om de geschiedenis van het bureau te onderzoeken en schreef erover een fascinerend boek met de titel Lot 33. Deze week is het gepresenteerd. Welkom, Helene. Dankjewel, leuk dat ik ben. Ja, als ik me zolder opruimen, ja. dan gooi ik alles weg wat ik echt lelijk vind. En uh, ja, dat zou jij ook doen, hè, geloof ik? Ja, ja, dat klopt. Ik had hem ook helemaal leeg gemaakt omdat er een verhuizing op... Uh, Je ging weg. Op, ik ging weg daar. Alleen, ja, dat bureau, dat, uh, dat was zo zwaar. En dat was wel bestemd voor het grofvuil. Maar ik kon hem niet tillen, nee. dus het stond er nog. Het was behalve zwaar uh, ook vrij lelijk. Ja. Want we Helemaal. zagen net wat fouten hoe die eruit zag. <laughs> dat zag er echt niet uit. Nee. het is? Het was, het was, um, ja, het was uh, blauw geverfd, ondergekalkt. Er zaten poëzieplaatjes opgeplakt. Het, is wel, het was van een uh, houtsoort met zwaar metaal omrand. Daardoor was het ook niet te tillen. Er zat ook nog een krukje bij. Tabouret ben ik dat uh, later gaan noemen ook. Zoals dat hoort. En um, ja... En, dat was het. Ik heb dus het idee dat jij in dat huis hebt gekocht. Toen stond het er al. Toen stond het er al. Maar dat is ook apart. Ja, dat dat iemand het apart. huis dat het ja. niet helemaal leeg Weet nee. je nog van de bezichtiging? Ja, ja ik, het stond er. Het stond, uh, en er stonden nog meer meubels. De, die hele zolder stond er vol. Het was, was zo, een soort vliering of zo? Ja, het was een hele grote zolder. Dus er was een donkere kamer ook gevestigd. Er zat nog een soort uh, kamertje ook op die zolder. En het, uh, het, dus het huis had vijf verdiepingen. Dus ik kwam daar ook niet dagelijks. Het was ook niet mijn favoriete plek. Want je moest dan met zo'n houten vliesotrap ja. naar die zolder toe. En daar kierde het. En uh, er was de, altijd de wind stond. Ook had. En in het donkere nis, daar stond het. Het stond ook niet in de weg. Het, het was gewoon weggestopt en ik zag het toen wel staan, toen we er ooit kwamen wonen. Nou ja, een beetje een raar dingetje, een soort, soort uh, kantoortafeltje. Daar leek het op. Ja. Maar nooit mijn aandacht aan besteed. Laten we even, je, hebt wat, je hebt wat foto's ook bij, hè? Ja. Kunnen we meteen voor de, voor de mensen die toegang hebben tot de ja. webcam beelden via de ik app. Ik zal het of, eerst uh, laten zien zo. .nl. Ja, zullen te zien zoals het, uh, zo als het. Nou als ik dit zie, ik zou niet eens weten wat boven en onder is. Uh, nee, ik heb. Het is heel hoekig, hè? Ja, het is. Uh, heel veel lagen. Hier kun je, ja. Oh ja dit en is uh, duidelijker. En het is een ontwerp uit de jaren twintig en die delen die konden draaien, maar toen ja, ja. ik bij mij boven stond, toen dus stond het dus allemaal ingeklapt. Aha. Ah, en later ah, ja. zag pas, het Dan Kan je wat opzetten? <laughs> jaren in <een> later. bakje. en <laughs> een, je zou bijna ja. zeggen een computer, maar waarschijnlijk ja. toen nog niet. Nee. Het, het, het schijnt ooit als theetafel gebruikt te zijn. Ja. Heb ik me laten vertellen. We gaan een beetje op avontuur met dit bureau. Dat ja. heeft inmiddels een hoop meegemaakt. Ja. Dat je zegt, nou, theewater schijnt erop gestaan. Je hebt, je hebt heel erg research gedaan. naar Wat, ja. wat, wat moet ik erbij? Maar ja. er is dus een moment dat je denkt, van, nou, het gaat naar het wel of niet. Ja. En dat je dan denkt, of niet? Nee. Nou, ik, Wat gebeurde er? Het, nou, het was zo dat er een, een kennis mee... Uh, die, die vond dat huis zo mooi waarin ik woonde. was jaren dertig pand. Met allemaal glas en lood. En uh, van die Amsterdamse stel, uh, tegeltjes. En uh, die zei, mag ik eens door jouw huis lopen? Want het lijkt me zo, uh, zo mooi. Dus... Waar stond het huis eigenlijk? In Zeist. In Zeist. Ah, ja. Staat het nog. Ja. Maar ik woon er niet meer. Maar het, uh, dus die liep mee. En die zei, wacht, die er ook nog even zien. Ik zei, nou, dat is niet weinig te zien want die heb ik helemaal leeg gehaald. Toch even kijken, wie weet, mooie panelen of weet ik het wat. Dus die loopt mee naar boven en zijn oog viel erop. En hij zei, joh, wat staat er nou in die hoek? Ik zei, nou ja, dat is een oud bureau. Ik zei, ja, dat moet er ook nog af, en dat, maar ik kan het niet tillen. Toen zei nou, ik vind het eigenlijk wel een interessant dingetje. Wie weet is het wel een rietveld? Ik zei, een rietveld? Die, die heeft toch nooit iets met metaal gemaakt? Hij zei, ja, toch ook wel. En hij zei, mag ik er wat foto's van maken? Dus dat heeft hij gedaan. En die heeft hij, heeft hij naar wat musea toegestuurd. En toen kon ik nog niet ja, bevroeden dat binnen één week... die hele kunstwereld op zijn kop stond. Ik had binnen één week zonnebiesen op de stoep. Ja. Beast, het bekende de, de, de, de, de, de veilinghuis. Het veilinghuis. Uit Parijs, ja. Het oudste Veilinghuis ter wereld uit Parijs. Die kwamen naar mij toe met nog een collega uit Londen. Met z'n tweeën kwamen ze. En uh, die kwamen kijken. Maar wat denk je op zo'n moment? Denk je, denk je, denk je dollartekens? Denk je, denk je wat is hier nou, aan de hand? Uh, je, je, eigenlijk, je kunt het niet geloven. Het is natuurlijk zo, een beetje zo'n kunst uh, kitsch, droom hè? Ja. ja. Iedereen hoopt dat. Ja, en, dan denk je nou, ja, en ik ben een Rotterdamse, dus ook vrij nuchter. Nou, eerst zien, dan geloven. Ja. Kijken wat ze doen. Nou, ja, zij, ze komen binnen en ze doet van die witte handschoentjes aan, van die ja. stoffen. En, uh, en ik dacht, ja, willen ze niet eerst koffie? Nee, we wilden gelijk naar boven met z'n tweeën ook. En wij, ik erachter aan, als een stel pingwins gingen we die trap op... En ze gaat naar boven en ze komt op die zolder en ze kijkt. En ze kijkt nog een keer. Doet die handschoentjes uit. En dat is zo bijzonder om te zien hoe zij kijken. Ze kijken met de handen, ze gingen helemaal voelen. En na anderhalf uur. Anderhalf uur, ze hè? Anderhalf uur staan voelen. Alle, anderhalf uur eronder gelegen, foto's gemaakt. Nog een keer uitgetrokken. En ik denk: Jeetje, nou. Ik wilde wel naar de koffie. Want, en toen, op een gegeven moment, keek ze ons aan. En ze had een heel bleek gezicht met een, met een, met een rode neus en ze, de tranen stonden in de ogen. En toen zei ze: ja, daarom is mijn vak zo magisch. Op zijn uh, Engels, Frans, op uh, Engels op zijn Frans. Dit is uniek, zei ze. En ja, toen zijn we later naar beneden gegaan. En toen zat ik helemaal op hete kolen. Ik dacht: ja, als dat dan is, wat is het dan? En uh, ja, wat is dan ook de waarde ervan? Het moet wel heel bijzonder zijn. Nou ja, en toen zei ze dat ook. En uh, ja, dat het, uh, dat het een fortuin waard uh, was. En, uh, Want? Het was een bureau. Van Pierre Chereau. Het is ook huh? Pierre Chereau. Nee, we hoorden ook. nee, Pierre Chereau. Ik had er nooit van hoort. En dat leek een van de grootste designers van de 20 20e eeuw te zijn... van de, rond de jaren 20, Art Deco, de voorlopers. Ja. ja heel bijzonder. Maar, en, en dat bureau, dat, dat was dus bekend of zo? Of, of, ja, of maar, zijn er veel van? Of? De, het, uh, de ontwerper was heel bekend. Ja. De tekeningen van dit bureau lagen in het Centre Pompidou. In Alleezer, Parijs. In Parijs. Ja. Alleen het bureau zelf, in deze vorm... Daar, dat, dat was uniek. Nee, ja, ja. ja, logisch ook, want het zag er niet uit. Dus nee. er, het was niet echt heel bijzonder nee. mooi. En dus nee. ik dacht, nou ja, goed. voor een normaal uh, nee. mens. E, e, nee, nee, en dan, ja, dan gaat die achtbaan die gaat, die, die wordt dan in gang gezet. En komen er komen allemaal mensen op je af die dat ding dan van je af willen troggelen of zo, ja, dat soort typen. Ja, je, je wordt dan opeens heel bang en de uh, uh, en die. Uh, een pot met geld daar op die vlieger Ja, staan. dus ik heb mijn mond daarover gehouden. Nou, ik mijn mond houden dat is ook wel lastiger, hm. maar ik dacht, ja, dit moet ik toch wel wat voor me gaan houden. En de ontdekker. Die, heeft, die is overal tussen gaan zitten. Dus uh, kunst een een wilde ik. Echt waren best wel. Uh, Christisch wilde ook komen, maar die waren net te laat. Want dat, dat heeft Soldeby's goed aangepakt. Want toen zei ze. We ik ga een offerte voor je maken. We gaan kijken hoe we dat in de markt kunnen zetten. We moeten het markt fris houden. Ook weer zo'n term maar oh, wij denken. Markt fris. Wat is dat? Kunstwereld is zoiets als zo'n bureau. Als je daarmee gaat lopen leuren, dan, uh, nou ja, dan is het uh, op een gegeven moment niet meer fris en dan wil niemand het hebben. Ja. Dus, uh, dus toen zij weg was gegaan, ja, dat, dat was wel een... Dat je denkt, jee, Mina, ik heb een lot uit de loterij. Dit is echt euforie ten top. En dan ga je dromen. En wat ga je ja. doen? Je gaat luchtkastelen bouwen. Die worden alsmaar groter. Want zij zei natuurlijk, ja, dit, kan je, dit is wel hoeveel S een waard? Estimateprijs, dus een estimate prijs. Dus, dan geven ze een soort richtlijn. Ja. En dat was toen tussen de drie en de vijf ton. Halleluja. En dan denk je zo, halleluja. Nou, uh, kom maar binnen. Kom, uh, laat het goudschip maar binnenkomen, denk ja, je dan. En, uh, ik kon er niet meer van slapen. En ik moest het laten verzekeren Om. voor wel zeven ton. En ik denk, jeetje, dat is dat hele huis. Ja, <lacht> het is echt zot. Echt zot. Fantastisch. Maar ja, dan ga je natuurlijk. Uh, dan gaat dat verder. En dan ga je die Pierre Chirot, je dan onderzoeken. En dan denk je, ja... Uh, en dat zei ze er wel bij. Het is de estimate tussen de drie en de vijf ton... mits het, uh, de herkomst uh, achterhaald wordt. En dat het dus geen nazi-roofkunst is. Aha. Oh, eh, houd, daar houden ze rekening mee. Ja, ja, ja, want dan als het daarmee. Wat ze, daar doen ze heel goed onderzoek naar, hè. Dat vertel ik ook verder in mijn boek. Uh, ga ik dat helemaal uitleggen. Dat hoe dan hoe dat, dat zit. Met het, het boek, het ligt voor je. Ja. Lot 33. Ja. Onder dat lot Dus het lotnummer waarmee, waaronder het uiteindelijk geveld. Uh, geweld is. is. Want dat is ook nog een puntje. Je dacht, ik, ik moet hier een boek over schrijven. Ja, ja. het was. Uh, uh, ja, over die, je gaat dan dromen, luchtkastelen bouwen. En dan denk je, ja, dan ga ik andere huizen kopen, weet ik het wat. Alles vervloog op een gegeven moment wel. Alleen één lang gekoesterde droom die bleef. En dat was het schrijven van een boek. En ik dacht, ja, dit is zo'n bijzonder verhaal. Daar moet ik iets mee doen. Ja. En non-fictie is het. Dus allemaal, je hebt echt onderzoek gedaan. En er zit ook een heel deel fictie in. Oh, er zit ook fictie ja, in. Okay. Ja, het, is een, het is een op waarheid gebaseerd... Ge gebaseerde roman. Ja, en 80% procent is waarheid. En is er zit 20% de verhaallijn in. Om het een uh, beetje leesbaar te ja, ja. maken. Kun je dus iets, iets van die waarheid, iets, iets om eens even mee te nemen, wat dat bureau in al zijn jaren, want uit welk jaar was het ook weer ongeveer? De, het uh, bureau is 1929. Oké, okay, dus laten we is, zeggen in de afgelopen 100 jaar uh, ongeveer heeft meegemaakt? Ja, het heeft dus decennia daarboven op, op zolder bij mij uh, gestaan. En ik ben, uh, ik wilde zo graag weten, wie heeft het nou neergezet? Dus ik ben naar de gemeente, zijn gegaan om te gaan onderzoeken wie hebben er nou allemaal in het huis gewoond en ondertussen stond het huis ook te koop dus dat liep parallel aan elkaar en dan denk ik, jeetje waarom heb ik dat nou niet jaren eerder dan? want dan ga je be uh, bewonerslijsten opvragen ten eerste zei de gemeente zei, ja u heeft een informatiegevoelig pand nou, gaan we nou krijgen informatiegevoelig pand en uh, ik zei: wat betekent dat dan dus ja dan mag er geen informatie vrijgegeven worden van wie er allemaal gewoond hebben ik zei, ja, maar ik ben de eigenaar. En toen zeiden ze, oh, dan, uh, dan gaan we daar een... Uh, dan kan dat wel. En toen kwamen ze dus met al deze lijsten aan. Ja, had een met, paar mooie geschreven documenten. Met, met inktvlekken erop. En dan zie je de eigenaren. En dan zie je ook alle kostgangers en dienstboders. En ik wist wel, op de vierde verdieping bij mij... was een heel uh, deel ingericht... ook waar families hebben gewoond... de dienstboders hebben gewoond... En, en kostgangers. En daarboven stond dus dat bureau... Met, met, waar ook de donkere kamer was... Toen ben ik gaan zoeken naar namen. En, ja, en, en vanuit die zoektocht ben ik bij een uh, adellijke familie terechtgekomen. Bij een barones. En zij heeft me uiteindelijk... die ben Ik dacht, nou, ik ga gewoon bellen. Ik ga zoeken. Misschien woont ze wel ergens in de buurt. Hele aparte voornamen. Ik heb alle namen trouwens in het boek veranderd. Okay. Ook om, om die mensen natuurlijk hun ja. privacy uh, te zetten. Mijn te spreken? We moeten een beetje opschieten. Ja ja ik ben nog nee, het, het is een verhaal natuurlijk je kunt uur over vertellen. Ja, ja, maar je ja. kan die bauwenses spreken die, daar ben ik toen naartoe gegaan en zij heeft me de sleutel gegeven van hoe dat bureau uiteindelijk op die zolder terecht is gekomen ja en dat is uh, en daar ben ik nog verder onderzoek gedaan via haar met weer met anderen in contact het gekomen tipje van de sluier oplichten want je, je, je vertelt het op een manier dat je denkt het is een heel bijzonder verhaal waarom dat daar is terecht is gekomen ja het, uh, wat waar kwam ik dan achter met die zoektocht. En dat was ook een beetje voor mij heel... Uh, dat je dacht, ja is dat nou toeval of niet? Ik kwam erachter dat er meerdere Frederiks in het huis hebben gewoond. En mijn dochter heet ook Frederik. Nee. Ja, ik zie je verschrikken. Nou, dat had ik dus ook. Maar in het begin denk je van, nou, hè, dat is toeval. Je, ja, ik ben nog steeds dezelfde. Dus er nuchter mee omgaan. En toen bleek dus dat er vier... Uh, drie hadden erin gewoond. En uiteindelijk heb ik mijn huis verkocht... En ik uh, zit bij de notaris. En dat is dus... Dat is, uh, het is non-fictie, dus het is echt gebeurd. En zij, uh, die notaris die gaat die namen voorlezen. En haar tweede naam is ook Frederik. En toen dacht ik, jee, hoe bestaat het? En Nou ja, dan ga je daar ver, verder op door. En dan, ga, ja, dan zie je dat die puzzelstukjes op een gegeven moment heel mooi in elkaar vallen. En dan ga je daar over schrijven. En okay. dat was die lang gekoesterde droom. Maar... Dat ja. boek dat is er, dat heb je ook mede gefinancierd met de opbrengst van... Uh, want ja, ja, dat willen we dan toch even weten als Nederlanders. Wat ja. heeft u in het laadje gebracht? -da -da -da. Het heeft uiteindelijk... -da -da, het heeft twee ton opgebracht. Hopsekee. Ja. ja, wacht even. Hopsekee. Je, maar... uh, je, je begon met tussen de drie en de vijf. Dan ja. denk ik toch, uh, er missen wat tonnetjes. Ja, ja, klopt. Omdat ik uh, de, het bewijs uh, van, de, van de herkomst... bijvoorbeeld met de aankoopbon of ja, een vervoersbon, ja, ja. Ja, dat, dat hadden we niet... Maar ja. uiteindelijk onthul ik in het boek wel hoe het er, uh, hoe het er gekomen is. En Kijk. het, uh, ja. Maar twee is ook heel mooi. Wil maar er gaat de... er nog heel veel af hoor. Ja, maar, er zijn weken dat ik minder. Ja. <laughs> er gaat heel veel geld nog ja, af. Ja, dat, aan dat de restauratie. Het is een fascinerend verhaal. Maar het verhaal, uh, ja. Het is, uh, en, en, en in boekvorm, en het is allemaal te lezen, Lot 33. Ja. Je kunt het gewoon in de boekhandel kopen. Ja, denk ik. Klopt. Heel veel het... plezier ermee. Je bent de apentotsel volgens mij. Ja vind het geweldig, dankjewel. Ja. Dankjewel, ja. Helene ja. um, Dat was het voor vandaag voor, uh, voor langslijn en, uh, en Omstreken. Uh, tenminste, dat zeg ik wel, maar we laten natuurlijk nooit achter zonder Diederik. We hebben natuurlijk met Hans Andringa de hele situatie in Den Haag gevolgd. Maar ja, nog niet met Diederik. En die is er ook. Allround verslag geven bij het debat. Diederik, hoe houdt Rutte zich? Ja, ik ben in politiek Den Haag. Want vandaag debatteerde de Tweede Kamer... over de afschaffing van de dividendbelasting. Daar zijn bepaalde memo's over opgedoken... Terwijl premier Rutte eerder zei dat hij zich geen memo's kon herinneren. En de vraag was dus, heeft premier Rutte gelogen? Maar hij was daar heel duidelijk over. Hij zei, ik heb geen herinnering aan memo's... die tot het formatiedossier zouden moeten behoren. Gegeven de ambtelijke dynamiek... hangende de onderhandelingstafel op zichzelf genomen... geen doorslaggevende rol konden spelen... ten aanzien van de gevolgen daargelaten met medeweten van... juist hetgeen eerder al... Met de kamer gedeeld op voorspraak van de rekenkamer. Niet tegenstaande alles behalve. Ontegenzegelijk wederveranderlijk Alfred Vimbo Gasson waren het wenselijk is niet aan mij. Kortom, eigenlijk toch weer een storm in een glas water. Klinkt een beetje als mijn hypotheek achter dit. Uh... Ja. <laughs> dan wat het al van de wij. Nog een fijne avond tot morgen. Tot morgen altijd. NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.